We'll be Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is onderduik Nederwit met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid te zijn voor een verbod op kraken. CDA, VVD en ChristenUnie hebben hun oorspronkelijke wetsvoorstel aangepast. Daardoor krijgt het waarschijnlijk de steun van de PVV. In het nieuwe voorstel staat op kraken een maximale straf van een jaar. Gebruiken krakers geweld, dan kan de straf oplopen tot twee jaar. In Capelle aan de IJssel is een man gearresteerd... in verband met de strandrellen in Hoek van Holland. Hij ging zelf naar de politie na een uitzending van Opsporing verzocht. Daarin werden foto's getoond van relschoppers. De man had zichzelf herkend. Tijdens en na de uitzending kwamen 31 tips binnen. In totaal zijn nu 11 verdachten aangehouden. Vier zijn voorlopig vrijgelaten. De voorzitter van het parlement van Ierland stapt op na een declaratieschandaal. Voorzitter O'Donoghue heeft sinds zijn aantreden twee jaar geleden 90.000 euro aan buitenlandse reizen uitgegeven. Voor de oppositiepartijen was dat aanleiding om zijn aftreden te eisen. Eerder was O'Donoghue vijf jaar minister van toerisme. Toen liepen zijn reiskosten op tot een half miljoen. Op veel plaatsen zijn vandaag actiebijeenkomsten tegen verhoging van de AOW-leeftijd. De bonden hebben opgeroepen tot acties van 65 minuten rond het middaguur. De aangekondigde staken bij het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat niet door. De rechter heeft staken verboden omdat de bonden geen conflict hebben met de werkgevers, maar met de politiek. Winkels op internet hebben hun omzet in 2009 zien groeien met 20 procent tot ruim 4 miljard euro brancheorganisatie Thuiswinkel.org verwacht dat met Sinterklaas en Kerst het bedrag oploopt tot 6 miljard. Via internet worden vooral veel reizen, boeken, cd's en kleren verkocht. Het bedrag dat klanten gemiddeld uitgeven op internet is opgelopen tot 429 euro. Dan het weer bewolkt een periode met regen vooral vanmiddag. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Show.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 So I tuck her down, get her feet back on the ground, but what will happen when I'm not around?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 Met een hoofdtetel zet van zo'n Zee. Zandvoort en Zombritz Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. <middels> e te che sei qua, e mi chiedi perché l'amo sei niente più mi dà, mi manca.